Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. VVD-leider Rutte, die vanavond tot formateur wordt benoemd... overweegt serieus een tweede kabinet in de openbaarheid te laten beedigen. Dat zeggen bronnen in Den Haag. De beediging is vrijwel zeker aanstaande maandag. Het zou voor het eerst in de geschiedenis zijn... dat minister en staatssecretarissen in de openbaarheid de eed of belofte afleggen. Tot nu toe gebeurde dat altijd achter gesloten deuren op het paleis...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 In de e-mail geeft Blok een aantal rekenvoorbeelden. Hij erkent daarin dat mensen in het ergste geval 480 euro per maand meer gaan betalen. Het Stedelijk Museum in Amsterdam schrapt 31 van de 200 banen. Dat komt doordat het museum minder subsidie krijgt. Daarnaast gaat het museum jaarlijks minder grote tentoonstellingen organiseren om te bezuinigen. Het Stedelijk heeft bij de gemeente een aangepaste subsidieaanvraag ingediend... voor bijna 12 miljoen euro. In eerste instantie had het museum om 15,5 miljoen euro per jaar gevraagd. Woningcorporaties moeten mogelijk nog meer meebetalen... aan de redding van de Rotterdamse woningcorporatie Vestia. Deze saneringsbijdrage komt bovenop de 675 miljoen euro... die de corporaties de komende 10 jaar samen moeten ophoesten... om Vestia overeind te houden... Dat schrijft demissionair minister Spies van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Vestia zit in grote financiële problemen, wegens speculatie met derivaten. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar tussen de 3 en 6 graden. Morgen eerst nog wat zon, later regen. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 CFM Klassiek. Goedenavond. Twee uur klassieke muziek op de zender. En ik ben Jacques Jomans. We gaan uh, gelijk van start. Want uh, het zijn maar twee uurtjes in de week. En die moeten we gewoon helemaal uitnutten. Uit, uh, eens even kijken. De uh, serie die bij het Maandbad Luister cadeau gegeven elke maand. Dan krijg je echt een, een prachtige verzameling CD's. Draaien we van Morales, de Valse Moleda. En u hoort Placido de Domingo en het orkestre La Comunidad de Madrid. Sera los ojos, maar no llorar. De i perdonarla abrió la puerta de Parma. Pare, pare, tuur, tuur, tuur, When se was no intento house, ni lanzo un at ni le dijo look at her, he didn't look at her, se didn't look at in het hart Dat was uh, Anne-Sophie Otter met het uh, uh, orkest Le Musicien du Louvre onder leiding van Mark Minokowski. En zij zong Kara questo Core, uit de opera Giulio Cesare van Georg Friedrich Hendel. We gaan verder met uh, Frans Liszt en daarvan draaien we een. Stuk piano, Hongaarse Rhapsatie nummer 2 in Cis. Een uh, arrangement van uh, Vladimir Horowitz. En aan de piano hoort u lang lang. Het de tweede deel uit de symfonie nummer 10 in F-Sharp van Gustav Mahler. Uh, dat stuk heet Chatzo, het gedeelte heet Chatzo. En u hoort het Wieler van de onder leiding van Daniel Harding. Uh, we gaan uh, zo nog eventjes wat aandacht schenken aan een concert wat donderdag 8 november plaatsvindt in het uh, concertgebouw. Maar voor die tijd gaan we twee wat modernere stukken draaien. We beginnen met Serge Prokofjev, het pianoconcert <coughs> piano nummer 2 in G op 16... ...uitgevoerd door Yundi Lee aan piano, het Berliner Philharmoniker... ...en staat onder leiding van Sayo Ozawa en we spelen het deel Intermezzo. En het wordt gevolgd door een stuk wat je eigenlijk niet zo gek vaak op, op radio zult horen... ...maar wat toch zeker de moeite waard is om... Uh, te draaien. Een live-uitvoering uh, van Anima Eterna En dat uh, is live in het concertgebouw van Brugge. En zij spelen van George Gershwin en American in Paris. Compositie uit 1928. Dat dus na het gedeelte uit het pianoconcert nummer 2 in G van Sergej Prokofjev. MUZIEK Het blijft een fascinerend stuk, An American in Paris. De ogen van een Amerikaan, gericht op Parijs, zoals hij die zag in 1928. Zijn wandeling door de stad, Montmartre, Place de Bigel, Bois de Boulogne... En noem maar op. Gewoon een, een mooi stuk, live opgenomen door, in, in, door de omroep Clara in het concertgebouw van Brugge. Een concertgebouw wat vreselijk actief is op het gebied van de klassieke muziek. Evenals de Philomie en Philharmonie in Antwerpen. Die zijn ook vreselijk actief. En misschien best de moeite waard om eens wat meer te letten op het programma van deze twee concertzalen. Want zo ver weg is het nou helemaal niet hier vandaan. Uh, straks draaien we van hetzelfde orkest nog een uh, stuk van uh, Tchaikovsky, de Serenade Opens 48. Dat is dan wel een stuk van 30 minuten, maar zonder meer de moeite waard om uh, te beluisteren.